De regelen wordt nog onderhandeld met het ministerie. De politiebond en de korpschefs worden versoepeld. In het bijzonder voor oudere politiemensen en vrouwelijke agenten. Op de binnenplaats van het Palei Monaco zijn prins Albert en oud-zuimster Charlene Whitstock voor de kerk getrouwd. Bij de plechtigheid waren veel buitenlandse gasten, onder wie prins Willem-Alexander en prinses Maxima, president Sarkozy, topmodel Naomi Campbell en modeontwerper Karel Lakenveld. Gisteren trouwde Prins Albert en Charlene Wittstock al voor de wet. De twee ontmoetten elkaar bij een zwemwedstrijd waar Wittstock meedeed en zijn sinds 2006 samen. Prins Albert heeft uit de eerdere verhoudingen al zeker twee kinderen, maar het is de eerste keer dat hij trouwt. Charlene Wittstock gaat voortaan door het leven als prinses Charlene.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 Dit is de zomer van ZFM. Met nu the Nightwalk. Ladies and gentlemen. Zaterdagavond. Het beste van dance en RB in the mix. De mix met ZFM's Nightwalk. Presentatie radio Mario Zandvoort. Met onder andere de party update. Nightwalk 10. Showfact en U-mixen. But fuck the neighbors. Pump up your stereo NW Nightwalk. The On-Air Dance Show. Dance for FM.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 zo Zandvoort, zaterdagavond, we zijn beland in de tweede uur van de Nightwalk En uh, je hoort een klein beetje aan mijn stem Het eerste uur was het al een beetje, maar uh, het lijkt wel of het steeds erger wordt Ik heb een beetje ruzie gehad met, uh, met een airconditioning Ja, ik uh, ben iemand die uh, het heel snel warm heeft En uh, ja, als je een airco hebt, dan moet je daar gebruik van maken En dan zet je hem op 18 graden Dan weet je zeker dat je ziek wordt, maar het is wel lekker cool in de studio Zaterdagavond, de tweede uur van de Nightwalk dat Betekent nog een hoop lekkere muziek op de radio Uiteraard we hebben we zometeen voor jou de, de bioscoop top 10 en de DVD top 10. Uiteraard de, de party update, wat voor leuke feestjes en de gaande morgenmiddag en morgenavond op het strand van Zandvoort en het strand van Bloemendaal. En een beetje showbiz nieuws en natuurlijk een hoop lekkere muziek. Zometeen nu voor Jurika met Juruso. De eerste volgende plaat van Scarlet Queen. Futuring Manufacturer Superstars met Take Me Over. We zijn bij de Bingo Player remix voor jullie hier op CBF Zandvoort. Tot midden nacht zijn we bij met de beste van dance en R&B in de mix op je Zaterdagavond op CCCS Friends. But you get down you <laughs> For you, baby, I need a parachute. So wet, I need a wetsuit. You're way too fly. I could be your jet fuel. Now tell me what you like. I like what you tell me. And if you understand me, then you can overwhelm me. It's too late. It's too late. Every finish line is the beginning of a new race. Ah. When I look into your eyes, over. Into your you right, got me of control. Huh? Van JLo, I'm Into You deze samen met Lil Wayne. Daarvoor muziek van Nouveau, Unicorn met Cuso. En daarvoor de opening: had je Scarlet Queen, te samen met Manufacturers Superstars. Met uh, Take Me Over the Bingo Player Remix. En zo werd het tijd voor de Biscoop Top 10 en de DVD Top 10. NW Nightwalks Show Facts. De Biscoop Top 10, op nummer 10 deze week: gooise Vrouwen. Komisch film naar een succesvolle tv-serie een Vrouw met Linda de Mol... ...waarin de dames vertrekken naar Frankrijk om tot zichzelf te komen. Tegen. Insidious, een horrorfilm van de makers van Saw... ...en het lichaam van een comateus jongetje een magneet lijkt te zijn... ...door geesten met kwade bedoelingen. Op 8, The Tree of Life... ...haar de van Terrence Malick over het verlies van onschuld tijdens de jeugdjaren. En op 7 Renny Shadow. Nederlandse familiefilm waarin de 16-jarige Lisa probeert om het getraumatiseerde paard Shadow weer vertrouwen te geven in de mensen. En op 6 de bioscoop Top 10 X-Men First Class. Prequel cool waarin Charles Xavier en Eric Lancer, bekend als Magneto, erachter komen dat ze superkrachten bezitten. En op 5 Source Code. Science Fiction Drama van Duncan Jones over soldaat Jake. Kilnaal die wakker wordt in het lichaam van een treinreiziger. En een bomexplosie moet voorkomen en de film herhaalt zich, herhaalt zich, tot ik die bom kan ontwandelen. En op nummer 4, Rio, animatiefilm van de makers van Ice Age, waarin papegaai vanuit zijn kooitje in Amerika een avontuurlijke reis maakt naar het zonnige Rio de Janeiro. Op 3, Bisco Top 10 de Hangover Part 2. Dit vervolg op de hit uit 2009 Nodigt stoer zijn vrienden Phil Doc en Ellen uit voor zijn bruiloft in Bangkok Waar alles opnieuw uit de hand gaat lopen En op 2 Pirates of the Caribbean On Strange Tides Captain Jack Sparrow wordt gedwongen De fontein Om de jeugd te vinden en Samen met de enige vrouw die echt aan hem gewaagd is En de gemene Blackbeard en Deze week op nummer 1 de is 10 Kung Fu Panda 2 in Het vervolg de animatiefilm Kung Fu Panda uit 2008 waarin de dikke Panda Po een onwaarschijnlijke goede vechter werd je moet het gewoon zien om het te begrijpen dan gaan we eens even kijken naar de DVD top 10, de best verhuurde DVD's van afgelopen week op nummer 10 vinden we Pizza Mafia, twee raadse cellen koeriers, komen midden in een conflict tussen twee pizzeria's te staan een strijd om leven en dood, trots en een heleboel pizza's 9. The Expendables. Actiefilm van Sylvester Stallone met Jason Statham. En Arnold Schwarzenegger over een team huurlingen die een dictoriaal regime omver moeten werpen. En op 8. In de DVD top 10. Nieuw Kids Turbo. Bioscoopfilm die gebaseerd is op de Nederlandse bioscoopserie, een, een Nederlandse comedie Over een groep jongeren. In de Noord-Brabantse dorpje Maaskantje. En op 7 Nederlandse remake van het Vlaamse bioscoop succes Over vijf getrouwde mannen die het lijk vinden van een jonge vrouw In hun geheime appartement op 7 deze week Loft. En op 6 Vinden we de Tourist Een actiefriller met Johnny Depp Als een Amerikaanse toerist die in Italië In een web van intriges verstrikt raakt Door een ontmoeting met Angelina Jolie. En op 5 Romeo en Juliet Animatiefilm Over het meest beroemde liefdesverhaal uit de geschiedenis maar dan, Duinkabouters. kabouters. Op 4 in de DVD Top 10, Harry Potter en The Deadly Howls Part 1. In het eerste deel van het laatste Harry Potter-boek moeten Harry, Harry en Army op zoek naar Horcrux om ze te vernietigen. En op 3, Inception, een actiefilm van Christopher Nolan, met Leonardo DiCaprio als de leider van het team, dat hij een droom kan stelen uit het onderbewustzijn. Op 2, Sonny Boyd. Verfilming van de gelijknamige bedzelfer Anniette van der Zeil over een verboden liefde tussen een blanke vrouw en een zwarte man. En op 1, deze week in de DVD-top 10, vinden wij de film Tron Legacy. Sean gaat op zoek naar zijn verdwenen vader, komt terecht in de virtuele wereld waar zijn vader de afgelopen 25 jaar gewoond heeft. De DVD-top 10 nummer 1 is Tron Legacy. En dat was de DVD-top 10 en de bioscoop top 10. Gaan we terug naar de muziek hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk? dat doen we met Neo met Casa Said So. Zaterdagavond. The Eminem's Night. CFM's Nightwalk. Nightwalk Radio. Mario Zandvoort. Radio, Zandvoort. Radio, Mario Zandvoort. Do it cause you want to, you want to cause I said so. Get moment of uh, the girl Don't play Oh, uh, walk in danger uh, One look in her eye do what she wants you to And you won't never know why uh, Everybody wanna touch it, touch it And they're gonna preserve uh, She can make you love it, love it Even if it hurts uh, From her head to her toe. Uh, she's out of control uh, She can reach right in your chest Pull out your soul She's the one that no Do it cause I said no. You're make love you do it cause I said no love man I do, it I no. Oh, no. do it cause I said no Do it cause you want to You want to cause I said no Sugar is right. Yo want to the And, and Zomerhits, the most back-to-back -back uh -huh. beats. get me out the dark finally i can see En zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort, de muziek van Johnny Black. Een China met Take Me Higher. En daarvoor Adele met Rolling in the Deep, Downtown London Remix. En daarvoor Neo met Cause I Said So. Toen werd het hele tijd voor de parties, wat voor feestjes en de morgen allemaal gaan op het strand van Zandvoort en Bloemendaal. Wederom moet ik je teleurstellen, want wederom heb ik geen informatie over de feestjes in Zandvoort gekregen. Elke week vraag ik er weer om, maar op een of andere manier komt het toch niet over. Of, uh, of het is nog te rustig om grote feestjes te geven. Wel op het strand van Bloemeraal hebben we het komend weekend weer leuke feestjes. Vorige middag vanaf twee uur ben je welkom in Club Vroeger. Het ex-pornstar San tropez Dat is met Pata Gonzalez, MC Chen, Baggy Bagovic, Billy the Clit, Donny Chacha, When Harry Met Sally. Tess is Moore, Chicky the Hit Machine, Fabian Gulsar, Sexy Mr. S... Veel meer morgenmiddag vanaf 2 uur. In club vroeger. Ex-Pornstar San P. En morgenmiddag vanaf 4 uur ben je welkom in Bloemendale. Het feestje Girls Love DJs. Met Rubik's. Guerrilla Speakers. Kennedy, The Flexicon en Seth. Josai, Dirty Caps, Space Jackers, De Dieu. Sam Fox, Claire en Sheila Hill. Alain, Lon en Busy. Morgenmiddag vanaf 4 uur in Bloomingdale. Het Girls Love DJs. En ook morgenmiddag... In Woodstock 69 het feestje Hey. En dat is met natuurlijk Michel de Hey En dat doet het uh, morgenmiddag samen met Martin Watrix. En hoe laat het begint? Geen idee. In ieder geval moet uh, je maar even kijken op de website van uh, Michel de Hey Dat is www.micheldehey.com Misschien is er daar meer informatie of even naar de website van Woodstock 69 gaan. In ieder geval morgenmiddag Michel de Hey en Martin Watrix en Tini komen voorbij het feestje Hey. Uh, stok, 69 En dan moet ik je bekennen, ik mis nog een feestje. Ik heb even gezocht maar uh, Ik heb namelijk geen flyers binnengekregen Wat er morgen te doen is op Strandtent uh, uh, Field Fantastische Strandtent, om de week even bezig kijken dat Ziet er echt strak uit Het is echt, uh, ja, is fantastisch Maar het enige feest, uh, ik heb twee flyers Eigenlijk uh, binnengekregen Die ik nog heb, nee drie zelfs, maar in ieder geval uh, 3 juli hebben we Studio 80 en de linker Soepel on the Beach Met de man zonder schaduw, en hoge toon op 24 juli hebben we natuurlijk de Leiden Lovers on the Beach. En op uh, zondag 31 juli hebben we Fiesta Summer Sounds. Maar wat er voor komend weekend uh, allemaal gaat gebeuren, ik heb echt geen idee. Ik heb, geen, ik heb er geen informatie van kunnen bemachtigen. van Zandvoort, zaterdagavond de wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. zo meteen big time rush Few Things Snoop Dogg. is zonder weg, maar eerst Jamie Woon met Lady Love. Jorrit hier in de Nightmare. Hallo Mario's on Nightwalk Me cry And I've been waiting for her day and night. I know my Can synthesize To the end, so please believe that. Yeah, the world is off and it's not the limit. And you can be my boo and everything that goes with it. I'm gonna be off your feet like a flight attendant. I'ma send this car for you as you're riding it. Have you ever had the feeling you're drawn to someone? To find the right word to find Every day like Slumdog Millionaire Bigger than the twilight love affair I'll be here, girl, I swear So is you down the ride? Or do I gotta slide? I know you need a boyfriend and I can be the guy I'll help you open up Even if you shy, she might be the one, I see it in the eyes, I see it in the swag, she be on a fly, Gucci bag, Chanel purse, I need her in my life, I'm the one for her, and she's the one for I, this could be paradise if we do it right. For a, looking for a boyfriend, I see that, give me time, you know I'm gonna be that, don't say you're blue, but you trust me, Can't you see, oh. Zing ...snoop Dogg met Boyfriend... ...en daarvoor Jamie Woon met Lady Luck. En zo werd het eventjes tijd voor een beetje shownieuws nog. Zet je radio in het zand. Dit is Zandvoort. The Zandvoort. W Nightwalk. Party Updates. Na alle verhalen over hun pingpong optreden... ...leek het wel alsof de mannen van Kings of Lyon... ...een stel gevoelloze honden waren. Maar niks is minder waar. Afgelopen Woensdagavond eerder de band... ...overleden Jack Castell Ryan Dunn... ...met de speciale uitvoering van You Somebody... Jongen Caleb Volwill vroeg het publiek te proosten op een vriend die pas geleden was omgekomen. Dat gebeurde tijdens een concert in Hyde Park in Londen. Later vertelde hij aan een muziektijdschrift Enemy dat hij hiermee Ryan bedoelde. En uh, nou, je hebt het waarschijnlijk al gehoord, de Jackass-acteur kwam pas geleden om een, bij een autoongeluk. Hij doet alle meest bizarre trucjes met, uh, met de heren van Jackass. En ja, wie weet rijdt hij zijn Porsche. ...vliegt de bocht uit, dan tegen een boom... ...en stelt het in de dag. Ja, zit de wereld heel krom in elkaar. En Katy's Wonder met een dubbel D. Katie Perry wist lange tijd niet wat ze wilde. Toen ze al enkel jaren aan een plank... Als de plank door het leven ging... Dat ze elke avond aan de rand van een bed te bidden om een grotere voorgevel. Maar toen de jongens eenmaal niet lijken te willen stoppen met groeien... ...want ze net zo hard dat het nou maar eens afgelopen moest zijn. Ik begon met bidden toen ik een jaar of elf was... ...vertelde de zanger eens in een interview met Amerikaanse muziektijdschrift Rolling Stone. En God heeft mij gemeden ruimschoots verhoord. Zelfs zo sterk dat ik daarna dacht, alsjeblieft God, laat het stoppen. Ik kan mijn voeten niet meer zien. Dat het benens was, bleek wel uit het feit dat ze jarenlang de borsten afplakte met tape en expres wijde, vormloze en erg foute papillon droeg. Dat deed ik tot ongeveer 19 jaar oud. En nee, ik heb er niets aan overgehouden. Hoe dan ook. Als je op internet gaat kijken dan. Ja. Is niet de buren zijn Ashley Cole zat. Ashley Cole krijgt deze week niet alleen een hoop kritiek over zich heen... omdat hij het weer zou willen proberen met zijn ex-vrouw Cheryl... De voetballer heeft het ook aan de stok met zijn buren. Die zijn troep die er continu voor zijn deur staat helemaal zat. Er zijn die troep die er voor zijn deur staat helemaal zat. Het lijkt wel alsof ze deze mooie rustige nette buurt hebben veranderd in een zwijnenstal. Het is al geluk. Ashley zou de afgelopen weken samen met vrienden zoveel eten hebben laten bezorgen. Dat de containers voor zijn huis helemaal uitpeilden. Zelfs is hij op dit moment met diezelfde vrienden in L.A. om daarvan een welverdiende vakantie te genieten hopelijk zijn er vuilnismannen geweest. Als hij weer thuis komt, want uh, ik heb hier een foto staan. Komt op de website Bruno Press. Nou, die is echt. Uh, ja, het is echt oorlog. Maak nou, wel een of andere ghetto -like waar hij woont. Wie heeft zandvoort? Chris Brown? Die ooit de Rihanna volledig in elkaar sloeg. Hier, ze hebben weer contact. Er gingen weer geruchten rond dat het weer wat ging groeien. Nou, hier nieuwe berichten. Het lijkt erop dat Rihanna Chris Brown echt vergeven heeft en het haar in elkaar gebeukt heeft. nadat dat hij haar nog wel in elkaar heeft gebeukt. Veel fans waren al tegen, tegen het contact dat de twee hadden via Twitter. Het contact tussen Breezy en haar ex lijkt nu verder te gaan dan alleen internet. Chris stuurde haar per ongeluk een tweet die eigenlijk privé bedoeld was. De tekst was snel verwijderd door Chris. Maar hij twitterde. Rihanna. Heb je die foto's gekregen die ik je stuurde? De followers van de Rihanna maakten snel een pinski. Voordat de tekst werd verwijderd. Op de website mediateka.com. Doelde Chris een sexy foto van de zanger zelf. Ze hebben allebei hun followers gerustgesteld. En zeiden dat het niet wel voorstelde. Ik moet zeggen, ik heb de foto hier voor me. Je bent natuurlijk weer uh, gehackt. Ja, niks bijzonders. Ze zitten een gewone. Uh, in een zaaltje, misschien wel in de bioscoop met elkaar te houden. Dus ik dacht dat je zegt, nou, wat spannend allemaal. TfM Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand door de duinen in het centrum van Zandvoort. Mijn stem begint steeds wazige te doen. Ja, of misschien wel heel strak natuurlijk. Ooit droomde ik ervan om echt zo'n hele zware rokerstem te hebben. Nou, rook heb ik mijn hele leven al gedaan, doe ik nog steeds. Maar die stem werd maar niet zwaarder. Maar voor een airco wordt die zwaarder, dus dat is waarschijnlijk het geheim. We gaan door met muziek van Bueno, Clinics featuring Mike W met Sex Appeal. Doe het alleen hier op CFM's antwoord in de Nightwalk. Holland's number one number one dance show. N Nightwalk. Saturday night. On Van Zandvoort zaterdagavond een wandeling over het strand door de duinen en het centrum van Zandvoort de muziek van Bueno Clinics featuring Mike W met Sex Appeal en zo kom ook een eind aan het tweede gedeelte van de nijkwat. Niet gebeurt natuurlijk zometeen een uur lang het beste van dance in de mix op de radio en dat doen we vandaag met um, niet met Token Disco, niet met DJ Mouso, niet met DJ Perry, maar vandaag in de studio helemaal uit België overgevlogen. Jawel. Je ja, had nog meer te doen nog dus niet dat je denkt, wat nou hè? Hoop ik al uitgegeven. DJ Stef uit België. Nu een uur lang in de mix hier op CFM Zandvoort. In de micro-houd. We zeggen tot aan de andere kant van 11 uur.